Zes uur Kees Groot met het NOS-journaal. In China is oud-politicus Bo Chi Lai veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in de stad Jinan zijn alle punten van de aanklacht bewezen. Bo stond terecht wegens het aannemen van steekpenningen, verduistering en machtsmisbruik. Bo gold lang als een reizende ster in de Chinese communistische partij. Zijn neergang begon toen een van zijn naaste medewerkers begin 2012 toevlucht zocht tot het Amerikaanse consulaat. Dat leidde tot een onderzoek naar de moord op een Brit... waarvoor uiteindelijk boos vrouw werd veroordeeld. Boxilai zou van die moord hebben geweten... en hebben geprobeerd die te verdoezelen. Volgens de Keniaanse president Kenyatta... zijn bij de aanslag gisteren op een winkelcentrum in Nairobi... 39 mensen om het leven gekomen. 150 mensen raakten gewond. Op de televisie zei de president... dat hij zelf naast de familieleden heeft verloren...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 Het weer, vooral aan zee, is er kans op mist... die overdag nog lang kan blijven hangen. In de rest van het land wisselen vandaag bewolking en zon elkaar af. Temperaturen van 16 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Werknemers met de collectieve zorgverzekering... profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend.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 Het is vier minuten over 6. Je luistert naar Start op Radio 1. En ik vind het heel fijn dat je met mij wakker wordt. Vind ik heel leuk. Zo direct praten we over de snelst verkopende game ooit. GTA 5. En die testen we even. Want is hij ook de beste game ooit willen we weten. En je hoort wat het weer wordt. En de laatste trending topics. Het laatste nieuws dus op Twitter. Eerst naar de sport. En wel een hele bekende vrouw. De vliegende huisvrouw wordt ze ook wel genoemd. In 1948 won ze vier gouden Olympische medailles. En dan heb ik het natuurlijk over deze vrouw. En ze zijn prachtig gelijk weg op het ogenblik. En Valle Blanckenskoen ligt onherroepelijk op het ogenblik op de eerste plaats. Mellie ligt twee, Valle Blanckenskoen nog steeds één. Royale inluisteraars en met twee meter voorsprong zit door de finish heen. En Nederland heeft zijn eerste Olympische kampioenen, Zijn eerste gouden plak hier in Londen veroverd. Fanny Blankerskoen, ze is niet meer... maar haar naam prijkt nu vooral op het uh, atletiekstadion in Hengelo... en is verbonden aan de grootste atletiekwedstrijd in Nederland... dat daar wordt gehouden, de Fanny Blankerskoen Games. Maar beide dreigen nu te verdwijnen... omdat het FBK-stadion misschien verkocht wordt aan FC Twente. Judith gaat samen met discuswerper Aiko Stad trainen in het stadion... en daarvoor moet ze eerst even warm lopen. Voordat ik met wat dan ook ga beginnen... moet ik eerst een rondje inlopen... En uh, dat op een echte atletiekbaan, dat is de hele tijd geleden. Dus mijn conditie was op dit moment even getest. Ik moet 400 meter lopen. Maar het voelt lekker. Het is een prachtig uh, uh, groot stadion. Een hele grote tribune is er al ingebouwd. Grote, brede baan. Dit is echt een baan voor grote Europese internationale wedstrijden. Maar ook voor clubkampioenschappen. Voor kleine wedstrijden. Dat is de grootste wedstrijd van Nederland. Groter dan dat ga je het hier niet krijgen. Uh, de, de, de, eigenlijk de hele wereldtop die komt. Uh, er zijn wereldrecords gelopen. Bijvoorbeeld het wereldrecord 5 kilometer. Het staat nog steeds hier in Hengelo. 12:37 uit mijn hoofd. Dat is verschrikkelijk hard. En dat dat hier in Hengelo is, dat is, uh, ja, is dat natuurlijk prachtig. Ik kan nu zeggen dat ik op dit moment nog niet op de helft ben. Nog geen 200 meter heb gelopen. Maar het, het is ook wel wat lastiger om te lopen en te praten tegelijk. De gemeente die heeft een bezuinigingsopdracht geformuleerd van uh, 280.000 euro op het FPK-stadion. en uh, De oplossing waar het college mee komt is dat, uh, dat ze het overdoen aan, uh, aan FC Twente. Uh, dat zou ten koste gaan van uh, de breedtesport hier in het stadion uh, en van de FPK-games. Dus dan wordt het FPK-stadion omgebouwd tot een voetbalstadion? Ja, voor de, voor de vrouwen en voor de belofte. Van FC Twente. Van FC Twente, inderdaad. Ik ga je nu vertellen dat het nog 50 meter te gaan is voor mij. Tot aan de finish. En dan heb ik de 400 meter gehaald. Ik weet niet of er een klein wereldrecord in zit. Maar ik ben er. Ik heb ingelopen in het FBK-stadion in Hengelo. En terwijl Eiko de Discus klaar gaat leggen... ga ik heel even bijkomen. Begin ik straks aan mijn allereerste discus training ik, ik, ik denk dat de gemeente zich ontzettend verkijkt op... Uh op de maatschappelijke waarde voor de atletiek in Nederland uh, van het stadion. En ook voor de regio. Voor mij als atleet is het niet erg om nou hier te trainen of op een baan achteraf. Um, maar voor de atletiek is het, is, het echt, is het gewoon een doodsteek in de regio. We gaan zo meteen discus werpen. Uh, het is nu al, gaat nu al een beetje mis, want Ico doet hier zijn speciale schoenen aan... Met een hele gladde ondergrond eigenlijk. En ik sta hier gewoon op mijn sportschoentjes. Ik hoop dat dat me niet heel erg gaat beïnvloeden. Er liggen een paar discussen klaar. Dat is dus een ronde schijf. Eh, Discus werpen in het FBK-stadion in Hengelo. Nou, we hebben een Facebookpagina gestart. Uh, Atletiek in het FBK-stadion. Uh, dat is één. Uh, twee, we hebben bijvoorbeeld gisteren met, uh, met alle lokale verenigingen... hebben we bij elkaar gezeten om uh, acties te bedenken voor 25 september. Uh, want dan komt het in de commissie Sociaal, dan gaan ze het erover hebben. Ja, dan moeten we natuurlijk met z'n allen aanwezig zijn. En dan moeten we op een ludieke manier laten zien... Ja, wat, wat de maatschappelijke waarde van de FPK-games... en daarmee ook het FPK-stadion is. Oké, okay, nou, ik heb uh, twee keer de discus weg uh, mogen werpen. Eiko, hoe uh, vond je dat ik het deed? Ik vond het uh, best knap. Ik had er een mooie zwiep aan. En uh, nou, als die zwiep nog een beetje... Lekker plat blijft, dan, dan gaat hij hartstikke ver. Dus ik ben wel een talentje. Misschien dat ik over twee jaar mee kan doen aan de FBK Games in Hengelo. Ik hoop het. Dat zou betekenen dat ze er nog zijn. Op 8 oktober zal de gemeente Hengelo uitspraak doen... over de toekomst van het atletiekstadion en dus de FBK Games. Je hoorde net natuurlijk discus werpen. Maar als ik aan atletiek denk, dan, dan denk ik vooral aan rennen. Dat zie je ook heel vaak op tv. Het zijn heel veel hardloopwedstrijden. Ik vroeg me af, wanneer heb jij voor het laatst moeten rennen? Voor de bus. En toen ging ik uh, hard op mijn mel. Nou, ik wou de bus halen en uh, dat was op Utrecht Centraal. En uh, er stak een steentje uit. En daar vloog ik hard overheen. En toen zat ik met een kapotte knie. En dan zag ik dat de bus wegreed. <laughs> nou, het was best wel pijnlijk. Want je, iedereen zag het natuurlijk. Want de bus zat stampvol. Nou, ik heb wel eens voor de trein moeten rennen. Ja, dat klopt. <laughs> of een bus. Daar heb ik ook wel ja. voor moeten rennen. Erg weer wel. Ja, voor mijn examen. Omdat ik ben te laat kwam. Ik ren gewoon voor mijn plezier. Dus de laatste keer dat ik aan het trainen was, was zondag op de hei. Bijna een uur. Toen net nog met sportopleiding. Ja, recreatieve dag, zeg maar. Om te sporten, gisteravond. <laughs> voor je anders voor de trein? Nee, voor mijn plezier doe ik het niet. Ik werk wel bij Nike, maar ik ren niet. Maar nee, voornamelijk voor de trein, dat soort dingen. Eigenlijk voor het openbaar vervoer. Of voor de bus natuurlijk, Gisteren voor de bus. Vanochtend nog, om eens eerst in de douche te zijn? Voor de trein van de week. Twee, twee jaar geleden ongeveer. Nou, voor de bus. Dat doe ik nu niet meer aan. Even een, uh, uh, een vrolijk muziekje, want we gaan toch voetbal hebben. Het was de week van het Europese voetbal. Er is afgetrapt in de Champions League en Europa League. Uh, Ajax kreeg op de broek van Barcelona en ook PSV stelde flink teleur. Beide uh, spelen dus met een verlies in het achterhoofd tegen elkaar uh, vandaag. En dan staan er ook nog wat bekerwedstrijden voor de deur komende week. Genoeg om dus te bespreken met voetbalkenner Jesse Wieten. Goedemorgen. Morgen. Jesse, goedemorgen. Um, goedemorgen. Uh, Barcelona was deze week uh, uh, ja, echt uh, flink, een flinke voetbalbroekmatig groot voor Ajax. Uh, is dit nou een voorbode van wat we kunnen verwachten van de Amsterdammers in de Champions League? Uh, nou, dat denk ik niet helemaal. Ik denk dat Barcelona is toch. Uh... Ja, een, een klasse apart in de Champions League. Dus ik denk dat je uh, Barcelona en ook Real Madrid en Bayern München... die moet je even, even apart zetten. Mm -hmm. Maar uh, ik schat toch in dat AC Milan en uh, zeker Celtic toch van een ander niveau zijn. En dat Ajax uh, sowieso de derde plaats uh, moet kunnen halen in deze groep. Ja. En dat zelfs uh, een tweede plaats nog mogelijk is met een beetje geluk. Oké, okay, maar dan moeten ze dus van AC Milan winnen. Dan moeten ze AC Milan uh, verslaan, ja. En dat is meteen ook de volgende wedstrijd. Die is op 1 oktober, mm -hmm. thuis. Uh, als ze die wedstrijd winnen van AC Milan... dan staan de zaken er opeens veel gunstiger voor. Want dan hebben ze daarna nog twee wedstrijden tegen Celtic uh, uit en thuis. Dus als ze, als ze daar dan ook goede resultaten in halen... Dan kunnen ze zomaar uitzicht krijgen op die tweede plaats. Dus uh, we moeten en nog AC niet uh, klagen tot uh, 1 oktober? Nee, kijk, Barcelona... Dat, ja, daar... daar, daar, daar dat, dat stond gewoon vast, daar ging Ajax uh, verliezen en uh, het was even de vraag uh, met hoeveel verschil Ajax zou verliezen. Nou, dat zijn mm. er vier geworden. Uh, ja, en Barcelona was uiteraard sterker. Barcelona heeft Lionel Messi die drie keer scoorde. Precies. Maar, maar, uh, maar over dat Barcelona en die andere grote ja. clubs, want het was eigenlijk wel de start van de Champions League van de grote clubs... Uh, want alleen Chelsea verloor uh, tegen FC Basel. Um, ja. Wordt het dan ook een, echt een Champions League weer van de grote namen? Ja, ik denk dat je sowieso uh, Barcelona, Real Madrid en Bayern München... dat zijn gewoon de, de drie topfavorieten uh, drie in de Champions League. Um, maar er zijn ook uh, wat andere clubs die, die met, met geld vermijden... zoals Paris Saint-Germain uh, uit Frankrijk en, uh, en Napoli uit Italië. Mm -hmm. uh, die zouden zomaar... Uh, mee kunnen gaan doen, maar uh, Barcelona, Real Madrid en Bayern zijn wel uh, de grote favoriet om de, om de finale te halen. Oké, okay, daar, daarop letten dus. PSV uh, die sloeg ook een uh, flater uh, donderdag dan in Europa League tegen Ludo 2-0 verloren ze. Uh, AZ won dan wel weer. Uh, maar um, uh, nu spelen uh, vandaag uh, Ajax en PSV tegen elkaar. Alle twee met een verlies. Uh, uh, ja, wat, wat, wat, wat wordt het denk je? Wat, uh, wat moeten we verwachten? Nou, ik denk dat we toch een redelijk gelijkwaardige uh, wedstrijd willen verwachten. PSV uh, heeft, weliswaar waar, uh, na een goede start in de competitie... inmiddels uh, zes officiële duels niet gewonnen. Dus die zitten, uh, ja, die zitten in zwaar weer. Maar PSV heeft, uh, heeft gewoon ook een jong team, maar ook een talentvol team. Mm -hmm. Dus die, die zouden zomaar weer, uh, weer kunnen verrassen... en Ajax uh, een nederlaag toe kunnen brengen. Ajax... Uh, heeft bovendien in de competitie één punt minder dan uh, PSV. Ja. Dus het is niet zo dat uh, Ajax nou het uh, heel veel beter doet. Uh, en bovendien heeft trainer Philippe uh, Poccu aangekondigd... dat uh, de nederlaag tegen uh, Ludo Goretz als een motivatie uh, kan worden beschouwd... Uh, om, om uh, een, tegen Ajax uh, juist beter voor de dag te komen. Oké, okay, goed. Met, met maar, met maar, maar eventjes uh, een, een voorspelling. Wie, wie gaat hem winnen? Ik zeg PSV. PSV. PSV. Oké, okay. ja. en, en blijft Peck, want die speelt vandaag ook tegen Vitesse dan, blijft hij nog steeds koploper? Want hij staat nu met één puntje eerste, voorsprong. Uh, ja, Peck heeft wel een zware wedstrijd uit tegen Vitesse. Uh, dus dat, wordt, dat gaat er een beetje om hangen. Het gaat er een beetje om hangen. Uh, ik, ik schat in dat, uh, dat PSV de, de nieuwe koploper wordt en dat uh, Peck Zwolle verliest. Oké, dan nog eventjes naar het bekervoetbal van volgende week PSV moet daar weer een zware wedstrijd tegen AZ Tegen weer een topper In korte tijd dus drie flinke wedstrijden Ja, dat moet toch gaan Oh, Tegen Telstar Oh, dan heb ik dat eventjes verkeerd zien staan Telstar, dat is dan een wat makkelijker. Ja, dat is, uh, dat, dat, dat is gewoon te doen. Dat is een club uit de eerste divisie, dus uh, ja dat moet gewoon te doen zijn. Ja. Oké, okay, dus, dus, dus uh, dat komt er wel doorheen. Uh, dan, dan, dan vraag ik me toch af, van, uh, in het beker voetbal komt er altijd wel één verrassing ergens uh, uit de amateurs uh, omhoog dwarrelen, die dan de kwartfinales mm -hmm. haalt. Uh, yeah. wie, wie gaat dat worden dit jaar? Nou ja, bijvoorbeeld uh, FC Dordrecht. Die, uh, die spelen dan uh, een derby tegen, tegen Feyenoord mm -hmm. uh, in de Kuip. En FC Dordrecht heeft uh, de eerste periode gewonnen in de Eerste Divisie. En die, uh, ja, die zit, zijn in, uh, in de mood, zeg maar. Die kunnen vrijheid spelen. Die hebben al een periodetitel. Dus voor de rest van het seizoen hebben die eigenlijk geen, geen druk meer. Mm -hmm. uh, ja, die zouden zomaar kunnen verrassen tegen een Feyenoord... dat toch uh, ja, moeilijk heeft uh, dit jaar... En ook uh, ja, uh, de resultaten van Feyenoord vallen wat tegen. Mm -hmm. Dus uh, ik zou FC, dan op FC Dordrecht uh, gokken. FC Dordrecht naar de kwartfinales. Ja. Oh, dan moet ja. dus nog ja. wat Gaan winnen. Oké. Maar... Ja. Okay. Gaan het in de gaten ja. houden. Jesse Wiet, bedankt uh, voor de voetbalupdate. Graag gedaan. Goedemorgen. Nu even. Uh, Goedemorgen. Een fijn ja. plaatje van uh, Passenger. Lekker uh, goede, goede zanger met goede baard. The uh, Wrong Direction.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 Passenger gaat het juist hartstikke goed. Uh, the Wrong Direction. Ik zat gisteren nog naar uh, The Voice of Holland te kijken... en er was een 16-jarige meisje. En die was door Passenger zelf aangespoord om daaraan mee te doen. Want zij stond in de rij van een concert. En toen uh, kwam hij langslopen en zij pakte direct haar gitaar... vraagt aan hem, mag ik een handtekening op mijn gitaar? Zegt Passenger, alleen als je een liedje voor me speelt. Nou, toen speelde ze dit liedje voor hem. Hij vond het fantastisch. Zet een hele grote handtekening op die gitaar. En hij zei, je moet hier wat mee doen... Ze deed het en ze is door naar de volgende ronde. Start, Kees Dorrestein. Meer dan een miljard euro dat hebben gamers wereldwijd al uitgegeven om het spel GTA V te kunnen spelen. Deze week kwam het spel uit en het is direct de snelst verkopende game ooit. Maar is het niet gewoon een grote hype of is dit echt wel de beste game ooit? Martijn van BNN University speelt het spel met gameonderzoeker David Nieborg. David heeft net iemand doodgereden en hij rijdt nu met de motor er vandoor. Hoe voelt dit om iemand doodgereden te hebben? Ja, het is in, de, in de spelwerkelijkheid is het volslagen logisch wat ik aan het doen ben. Dus het zegt helemaal niks over mij persoonlijk, godzijdank. Nee, ja, dat staat gelukkig los van elkaar. Hè? Ja, natuurlijk. Volwassen mensen kunnen hier prima mee omgaan. Maar het voelt iedere keer weer een beetje van... Oh, dit is echt... Het is een beetje... Dus ik wil niet zeggen kinderachtig. Maar het voelt ook een beetje als... Uh, een soort van uh, belletje trekken als je, als je 15 bent. Zo, van je weet eigenlijk dat het een beetje kinderachtig is. En je weet dat het eigenlijk niet mag, maar toch? Ja, zoiets. Ik merk dat het toch wel lastig is inderdaad, om uh, twee dingen tegelijk te doen. Want we hebben inmiddels drie aan vier aanrijdingen al gehad. Maar ja, dat is ook een van de leukste dingen, toch? Ik bedoel, ik, ik heb nog nooit de wet overtreden, volgens mij. Is dat een soort van appeal die hieraan zit? Dat je gewoon kunt doen wat je wilt? Ja, ja, Dus wat ik zo mooi aan het spel vind, het speelt zich af in een samenvatting van uh, Californië. En we rijden nu een soort van op de grens van Los Angeles, de berg in. Uh, als we doorrijden, komen we misschien wel in Las Vegas uit. En het is allemaal heel herkenbaar. Uh, en het is hartstikke tof. En je kan dus echt heel veel doen. En je kan dus inderdaad uh, racen door de stad. Uh, je kan, ik kan, we zitten nu in een taxi toevallig, dus ik kan taxi-missies gaan doen. Uh, ik kan politiemissies doen, dus alles kan. En het is een beetje aan jezelf. Als je zin hebt om uh, allemaal chaos te veroorzaken, kan dat. En je kan ook het verhaal gaan volgen. Dus als ik opnieuw een paar knopjes druk, dan gaat het de missies verder, gaat het verhaal verder. En dan zit je in een vrij gecompliceerd gangsterverhaal waar jij dan een rol in hebt. Oh, je hebt ook gewoon een soort iPhone hier? Ja, je hebt... <laughs> het is echt heel uitgebreid. Je hebt een iPhone en in die iPhone heb je sms'jes. En je hebt uh, e-mails van je ex-vriendin die de hele tijd aan het last is... Um, have, is dat Tanisha Marx? Uh, ja, Tanisha is in dit spel je ex-vriendin. Uh, en uh, nou, die, is, uh, die is niet echt blij met je. Je kan foto's uh, uh, maken, een soort Instagram-parodie. En die kun je dan weer uploaden online. Dus er zit ook nog een interessante link met uh, het echte internet zoals wij dat kennen. Waar je, als je foto's in het game neemt, dan, je kan heel veel dingen uitwisselen. Dus je hebt speciale websites en die websites bestaan ook op het gewone op ons internet. Dus er zitten interessante links tussen. Dit is echt niet het aller, allerbeste spel. En het is ook niet het allerbeste spel ooit. Maar wat, als je een spel wil spelen... waar je nog, lange, nog dagenlang, zo niet jarenlang over kan napraten... wat je weken kan spelen waar zoveel in zit... dan is ja, dit is wel het spel van het jaar. Maar ik, zou, ik durf echt niet te zeggen dat dit het beste spel is. Want er zitten ook wel wat schoonheidsfoutjes in. Het, je kan zeggen het is een beetje meer van hetzelfde... Uh, dus het is een fantastisch spel. Het is ook een heel goed spel. Ik heb heel veel lol in, maar het is, is niet het beste spel ooit. Nou, we zijn bovenop de berg. Ja. Nu kunnen we naar beneden vallen. En dan, dan... Ja, probeer het. Ja, ben je er klaar voor? <laughs> ja. kunnen, kunnen we dit aan? Oké, okay, nou, ik neem een aanloopje en dan spring ik mijn uh, dood tegemoet. Oh, oh, daar gaat hij. oh. Ja, en je hoort hier nu dus een, een, een vallende man. <laughs> een man doodvallen. Dus GTA 5. Um, The Sims, FIFA, Rollercoaster, Tycoon. Je hebt vast ook wel een favoriet computerspel gehad. Of misschien wel GTA, een van de eerste delen. Maar wat is het meest verslavende game volgens uh, het winkelpubliek in Amersfoort? Um, The Sims? Ik heb niet zoveel computerspellen gespeeld, dus dat is een beetje... Uh, ik vond het leuk, omdat je met, uh, echt met mensen speelt. De laatste, de laatste die ik gespeeld heb, dat was Call of Duty. En dat was toch uh, echt uh, het puntje van de i, vind ik. Het is, voor mij was het heel realistisch toen ik het gespeeld heb. Maar ja, uh, uh, dat was ook toen die tijd met wat uh, was het Battlefield ook. Okay. GTA V2, uh, tuurlijk. Lekker, lekker old school. Nog van bovenop. Is... Camerabeeld, ja... Dat is toch mooi? Uh, ja, die missies uitspelen. Ja, ja nee, niet random spelen, maar gewoon die missies uitspelen. Uh, ik heb heel lang Sims 2 gespeeld. <laughs> ik weet niet, ik was uh, elf en ja, rond die leeftijd kon ik gewoon echt uren spelen. Gewoon. Dat is echt niet normaal. Nou, momenteel GTA V. Het ziet er ten eerste mooi uit. En uh, ja, de missies zijn ook leuk om te doen. Dus dan, ja, dan wil je steeds verder gaan. Het liefst zou ik de hele tijd door willen gaan, maar dat kan natuurlijk niet. Day, the we 1998, twee jaar voor het millennium. Dus millennium van Robbie Williams. Ondertussen alweer bezig met een nieuwe cd, die komt in november uit. Start, Kees Dorrestein. Het is twee minuten voor half zeven. Goedemorgen, leuk dat je met mij wakker wordt. Um, zo direct in start, het laatste filmnieuws. Welke nieuwe films zijn er in de bioscopen te zien deze week... En um, gaat Roel naar het spookhuis van BNN University. En denk je, wat is daar nou speciaal aan? Nou, Roel is echt een enorme scheitert. En uh, dat is heel leuk als je hem naar het uh, spookhuis stuurt. Dus dat is, uh, blijf daar vooral voor luisteren. Eerst het laatste nieuws op Twitter. Je kan trouwens ook reageren op Twitter. Kees Dorrenstein. dat uh, ben ik. En uh, daar kan je berichtjes achterlaten. Zo uh, uh, tweet uh, David van Unen net aan mij dat hij wel zin heeft in een haring. Ik, uh, nou, ik vind het wat vroeg als ontbijt, maar uh, eet smakelijk, David. Wat is er trending? In-Q 13 uh, is trending, want vannacht is de laatste dag... van het Tilburgse Incubate Festival. Vandaag spelen er nog tientallen bands... zoals uh, Doom, Shannon and The Clams en Curtis Blow. En ook de hashtag RodaJC Heerenveen is trending. De wedstrijd eindigde in 3-3. Spectaculaire wedstrijd, kijk die uh, vooral terug in de samenvatting. AFD is trending. De nieuwe Duitse partij wil eh, graag de euro afschaffen en de Duitse markt weer invoeren. En als de partij de kiesdrempel haalt, is het de eerste nieuwe partij sinds 1990 in Duitsland. Over een paar uur gaan de Duitse stembussen open. Even naar een historisch overzicht even de uh, geschiedenisboeken in. Vandaag, precies een jaar geleden, werd het Stedelijk Museum in Amsterdam heropend... door koningin Beatrix. De verbouwing uh, heeft maar liefst acht jaar geduurd. Op 22 september 1499 werd Zwitserland officieel een onafhankelijke staat. En in 1699 bleef de hagelslag niet meer op je brood plakken... want de boter werd flink duurder. In uh, Rotterdam werd er daarom uh, gestaakt... De verjaardagskalender, dan die, uh, is er vandaag jarig van bekend Nederlander. Uh, bekend Nederland. Kakker Jort Kelder wordt vandaag 49 jaar. En wat hebben we toch een hoop van hem geleerd. Hoe hoort het eigenlijk als u een dame mee uit eten vraagt? Ja, dat valt nog niet mee, want geef je je vrouw om te beginnen een arm. En aan welke kant loopt ze dan? Links rechts. De man slaapt en loopt altijd aan de kant waar het gevaar dreigt. Zij loopt nu aan mijn linkerkant. Dat is een indicatie dat we hier van doen hebben met een ongetrouwde maagd. Ik moet haar eer verdedigen tegen iedere indringer daarop rechts. Ik kan mijn zwaard pakken als een ridder. En ga hem te lijf. En zij zal veilig zijn. Dankjewel, Jort. Um, ik heb trouwens nog even verder erop gelezen. Als je nou de rechterarm van je vrouw hebt, dan betekent het dat je er niet meer hoeft te verdedigen. En dat ze dus echt je vrouw is. Want je hoeft je zwaard niet te pakken voor indringers. Want je vrouw zou natuurlijk nooit vreemd gaan. Dat staat in ieder geval in de etiketten. Uh, door uh, met de verjaardagen. In de categorie muzikanten is de levende legende Andrea Borcelli jarig... Ondertussen 55 jaar. En in diezelfde categorie heeft Miss Montreal een goede dag vandaag. Want uh, ze is alweer 29. Ja, en dan voel je natuurlijk... En we vliegen door de dagen. En het voelt goed. Het voelt goed. Hyper uh, de piep, hoera voor uh, iedereen die jarig is. Ook als jij uh, jarig bent en ik heb je niet genoemd. Dan nog even naar het weer. Het is uh, keurik droog op dit moment echt geen spatje regen. En het wordt uh, hartstikke lekker weer 21 uh, graden. Nou, uh, ik zeg uh, vanavond of uh, vandaag weer lekker even, misschien voor het laatst mijn korte broek aan. Tijd uh, om, uh, om even het laatste filmnieuws te bespreken. I am de other. I want the truth! You can't handle the truth. I... Blockbuster Bingo. Op naar de bioscoop. Ik bespreek namelijk elke week de opvallendste nieuwe films die uitkomen met Blockbuster Baron Joost Basmeijer. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Elke week doe jij een voorspelling over de bioscoop top 3, de films die het volgens jou het beste gaan doen. Jouw top 3 van vorige week was White House Down op 1, We're the ja. Millers op 2 en op 3, een gokje, zei je, Prisoners. Um, nou, en ik kan je vertellen, je hebt het. Hartstikke goed gedaan. Je hebt de, de nummer 1, hartstikke goed. White House Down op 2, ook goed. We're the Millers. En op 3, die heb je helaas niet goed. Het bleek nog, toch ja, een gokje te zijn. Dat was uh, um, verliefd Die staat nu op 3. Maar het mooie is dan weer wel. Um, Prisoners staat op 4. In, uh, uh, de, de net onder. Dus uh, uh, je weet van hantreast. Ja, ik, ik heb het best goed, ook, uh, best goed gedaan nog, toch? Ja, hartstikke goed. Uh, ik uh, ik heb mijn. een goeie aan jou. Um, naar de films van deze week, die deze week uit gaan komen. Jij verheugt je op de Nederlandse film De Nieuwe Wildernis. Waarom? Uh, ja, De Nieuwe Wildernis. Ik, ik heb daar toevallig uh, afgelopen vrijdag uh, een blokje over gehoord in Gids.fm. Ook een Radio 1 programma. Dat zal heel uh, luisteraars vast wel bekend voorkomen. Uh, en het is een, De Nieuwe Wildernis is een natuurdocumentaire... zoals die eigenlijk van de BBC gewend zijn. Je weet wel met je supermooie beelden. Daar allemaal, ken je de, de documentaire Earth ken je daar ook van. Ja, die, ja, die mooie. Ja, ja. Ja, precies. Uh, en uh, er zit een, mooie, zit een mooie muziek onder, je hebt zo'n zoetgevoicede voice-over, die allemaal dingen uitlegt over, uh, over de dieren die je ziet en de planten waar je naar zit te kijken. Uh, en Wel grappig is trouwens dat die, uh, dat, dat die voice-over van de Nieuwe Wildernis, dat is Harry Piekema. Zegt die naam nou wel iets? Oeh, uh, een beetje. Wie is het? Nou, dat, uh, dat heb ik niet direct paraat. <laughs> het is die, uh, die verkoper, die, die manager uit de Albert Heijn reclames. Oh, joh. Ja, hij doet de voice-over van deze film. Dat is wel een grappig feitje. Dus uh, je zal die, die stem wel herkennen als je veel tv kijkt. Um, en een speciale van de film is, in het, uh, de titel geeft het natuurlijk al een beetje weg, dat het een Nederlandse film is. Jij hebt het net ook al gezegd. Uh, de Nieuwe Wildernis is helemaal opgenomen in Nederland uh, om precies te zijn de Oostvaartbesplassen. En even voor de Randstedelingen, dat is natuurlijk het natuurgebied dat in Flevoland ligt... en waar de natuur de vrije loop heeft. Uh, zo zie je in de film uh, allemaal wilde paarden, edelherten, een vossenfamilie. En uh, het is dus net zo opgezet als die BBC-documentaires. Ze moet een echte weergave geven van hoe het er in de natuur aan toe gaat. Dus als je een club hele kleine gantjes ziet rondfladderen... dan moet je er niet gek van opkijken... Als ze volgens twee vossen komen om ze aan stukken te scheuren en aan een jongen te voeren. Ja, de, de, de Nederlandse natuur op zijn uh, moois dus. Um, er komt ook een blockbuster uit deze week. Uh, de actiefilm Two Guns. Two uh, Guns. Waar gaat die over? Uh, nee, Het gaat over uh, twee mannen met pistolen. <laughs> een beetje lullig om het zo te stellen. Uh, Mark Warburg speelt erin. Dat is de ene man. En uh, Denzel Washington is de ander. Die zijn allebei gangsters die in het begin van de film een bank overvallen. Dus ze hebben een buit van 40 miljoen binnengesleept. Maar ze komen van elkaar achter dat ze allebei undercover agenten zijn. Walburg die werkt voor een speciale politieeenheid. En Washington zit bij de DEA, dat is de narcotica politie. Uh, en om dat nog af te toppen uh, mm -hmm. blijkt dat het geld dat ze hebben gestolen ook nog uh, uh, verdwenen is. En dat ze dus dat terug moeten zien te krijgen, want ze werken allebei voor de overheid. En ja. uh, gegeven dat uh, die twee elkaar natuurlijk niet goed liggen, uh, gaat het niet zonder slag of stoot. Oké, okay, dus, dus uh, wat verwacht je ervan? Nou, ik weet het niet zo goed. Je kent het principe van de film misschien nog wel een beetje. Twee types die elkaar totaal niet liggen en beide uit een heel ander niveau. Of een uh, heel andere uh, achtergrond hebben. Um, maar toch moeten samenwerken. Die, dit heb je al in heel veel, veel films uh, gezien. Het is niet bijste origineel. En als je daar dan ook nog bij optelt dat de regisseur niet echt bekend staat... om zijn baanbrekende actiefilms... Ja. dan uh, weet je al wel een beetje dat het niet je favoriete nieuwe actiefilm wordt. Maar, en dat moet gezegd worden... als Denzel Washington in een actiefilm zit... dan belooft het vaak veel goeds. Man of Fire, On Fire, Sorry... Uh, Training Day, Inside Man... dat zijn toch allemaal wel memorabele actiefilms. Dus als deze film kut is, uh, dan zal het niet aan hem liggen. Oké, okay, okay. uh, dan nog uh, naar de top drie van volgende week. Ik wil weer uh, van jou een voorspelling horen. Ja, ik denk dat White House Down toch ook wel nog wel even bovenaan blijft staan. Uh, volgens mij uh, als een film dan zo'n week op één staat... dan duurt het ook alweer een tijdje voordat hij af gaat zwakken. Dus ik laat hem mm -hmm. op één. Um, Two Guns is denk ik wel een actiefilm... Die ook al in de top 3 komt staan. Uh, ik weet niet of Smorfluif het nog beter gaat doen. En ik heb eigenlijk Smorfluif daaruit gehaald. Ondanks dat hij nu op drie staat. Ik weet niet of het heel slim is. Maar ik heb Two Guns op 2 uh, gezet. En De Nieuwe Wildernis. Ook omdat ik het wel. de Nieuwe Wildernis heel erg gun. Want dat lijkt me een hele mooie natuurfilm. Op drie. Ah oké okay. super. Nou dan um, zullen we het zien volgende week. Of jij het uh, goed hebt. Joost Basmeijer. Ja. Filmkenner. Dankjewel. G Stone, Lekker klassieker. Wish I didn't miss you anymore. Heeft, uh, heeft ooit nog uh, in, de, in de top 40 gestaan. Uh, plekje, plekje 7 was dat uh, namelijk. Ah, wat een, uh, wat een mooie plaats zeg. Het is, nou, een uh, 9, uh, 19 minuten voor 7. Je luistert naar Start op uh, Radio 1, het programma. Van de talenten van BNN University. Roel is een van die talenten. En hij is nou ja, nu net drie weken bezig. En toch al gedegradeerd tot de bangste feut van het jaar. We noemen die altijd een beetje radiofeuten. Um, maar ja, hij is eigenlijk best normaal hoor. Ik heb een uh, foto getweet van hem. Ed uh, Kees Dorenstein. Dan zie je hem. Uh, hij is nu ook mijn regisseur trouwens. Dus uh, dan zie je hem uh, tegenover me zitten. Um, maar ja, als hij een spookhuis binnenloopt. Dan is hij niet zo normaal. Want dan verandert hij compleet. Deze week. Ging hij langs bij de Horror Night in Hilversum? Er lopen gewoon 70 acteurs rond om je de stuipen op het lijf te jagen, iedere dag. We hebben gewoon een ambulance klaarstaan voor als het echt helemaal misgaat. We hebben afgelopen weekend gewoon al twee mensen gehad die echt in een broek geplast hebben in het spookhuis. Nu is het dus mijn beurt om uh, het spookhuis door te gaan. Ik heb er geen zin in. Ik ben nu in het spookhuis en hier zit een hele normale mevrouw. Die zit gewoon te schrijven. Het is hier ook gewoon licht. En het ruikt naar de IKEA. God en god, ah, ik lichte oude tundag. Nou, maak dat u wegkomt. En zorg dat u niet de oude fabriek in gaat. Ja, en, nou, best wel. Ik. Nou, ah, oh, god. Ik ben nu dus alleen gelaten. Ah, tering! God, nou, nou, nou, daar ging mijn mannelijkheid in ieder geval. De, oh god, het is een, een soort meid en het is een, een pop, en ik kan ook niks nuttigs meer zeggen. Het hangt hier overal rook. Het ruikt nog steeds naar Ikea, dat scheelt dan wel weer, dat voelt dan wel heel vertrouwd. En er rijdt hier een, een lopende band met speelgoed eroverheen. Oh fuck, daar ging die vrouw weer. Eddie. Oh fuck, ik ben nooit zo bang geweest volgens mij. En die vrouw die loopt met me mee. En dat vind ik echt fucking eng. En er staan hier kegels en, en poppen. en Het is dus een soort speelgoedfabriek. En nu, vrouw die blokkeert mijn gang. Dus daar wil ik niet langs in ieder geval. Maar volgens mij moet ik er langs. Dus nou, dat gaat weer wat worden hoor. Oh god, oh god. Nou, dit is dus in ieder geval het gedeelte oude fabriek waar ik niet mocht komen. En dat, oh tering. Nou, daar sloeg ze met iets op een plank. Dat wordt, oh, nu zit ik in een magazijn. Maar het in ieder geval stil. is. En ik vind het echt fucking eng. En er zitten hier allerlei dozen. Ik loop nu door een soort labirint. Nog steeds Ikea. Goddank. dank. Nou, nou, daar gingen alle dozen op zijn. Er kwam een vent uit in het gevangenispak. En. Oh, tun, tun, tun, tun, tun, Ik kan wel janken. Oh, hier zit een. Wat zit hier nou weer? Dit is gewoon een kantoor. Niet eng, het is gewoon een kantoor. Wel donker en er zitten kaarsen. Hallo? Hallo? Help. Ik zit hier al 20 jaar! Oh fuck! Nou, daar ging, nou. Hij zit er al 20 jaar en er zit ook een vrouw in de kast en die zit er Hello. ook, ja nou tering. Die zit er ook al 20 jaar. Oh god. Oh fuck! Dat was uh, Nou, dat was, uh, ik zit in een archiefkamer en er zit een man. En die is fucking eng. Maar dat hebben we volgens mij al een paar keer gezegd. En hij kijkt me heel indringend aan. Dus ik loop weer verder. Ik loop nu door, door zeilen met, met bloed. En oh, dat, oh, dat is gewoon een normale man. Hi, Hoi. Hi. Oh, daar zit een pop in. Ah, tering. Dat was een fluitje. En een man. En ik loop door allerlei poppen heen. Wat een ellende. Ik, oh, dat is nou. Dat, ik, ik loop hier nu weer door. Licht. Oh, ik ben er. Ik doe het nooit meer. Ik doe het nooit, nooit meer. Ik heb nog nooit iemand zo hard horen schelden in, uh, in een reportage, zeg. Maar hij maakt het goed, hoor. Ik heb even een fotootje van hem getweet. Hij uh, zit uh, tegenover me. Uh, hij, hij doet de regie. At uh, Kees Dorrenstein op Twitter. Start Kees Dorrenstein. Aanstaande week is het de Vredesweek. De week staat uh, in het teken van vredesactivisme. Helma Haas werkt voor het ministerie voor Vrede... en heeft haar eigen ambassade voor de vrede opgericht. Helma, goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Um, wat is uh, die Vredesweek precies? Ja, de Vredesweek is eigenlijk een, uh, een week om het uh, belangrijke uh, onderwerp vrede... weer eens even extra in de aandacht te zetten. En dit jaar hebben we natuurlijk vooral heel veel aandacht voor Syrië... Mm -hmm. Ja, want daar, gaat het, uh, daar is niet echt vrede op dit moment natuurlijk. Nee, het is daar echt een uh, verschrikkelijke oorlog. We hebben uh, gisteren bij de Nacht van de Vrede... in Utrecht hebben we uh, een gast gehad. We hebben uh, onder andere Ferry Haliso gehad. Dat is een uh, Syrische uh, vredesactivist. Die is nu een hele week in Nederland. Hij heeft overal uh, spreekbeurten in het land. Mm -hmm. En als je, als je zijn verhalen hoort... Ja, dan, dan krijg je er echt kippenvel van, uh, wat hij allemaal meemaakt. Uh, uh, hij zit zelf uh, in Libanon, maar zijn familie zit nog in Aleppo. Nou, dat is een enorm. Uh, uh, dat is een stad die heel erg verdeeld is, waar dus uh, iedere dag gevochten wordt. Yeah. En hij maakt zich natuurlijk uh, heel erg veel zorgen om zijn familie, maar ook om zijn vrienden. En ja, het loopt allemaal um, door het hele land heen, hè? Want zelfs. Yeah is hij christen, maar hij uh, heeft ook heel veel uh, moslimvrienden. En ja. het is gewoon uh, een, een verschrikkelijke situatie... dat je ineens in een land woont en uh, je wordt belaagd... Uh, door mensen die eerst je vrienden waren. Um, en, ja, um, en daarom yes. uh, stellen jullie ja, een yes. beetje de vrede centraal natuurlijk... Uh, ja, voor, voor Syrië en voor heel veel andere dingen. Uh, uh, daarom heb jij eigenlijk, ik zei het net al... Je eigen ambassade voor de vrede opgericht. Dat kan iedereen doen, maar ja, wat is dat eigenlijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, hoe um, het uh, bij ons gegaan is, is het gewoon een, uh, een spontaan idee om uh, iets in, uh, in mijn eigen stad, Amersfoort, te organiseren. Met... Mm -hmm. En mensen vonden dat zo leuk, die hebben zich daarbij aangesloten. Dus uh, wat wij doen is, het is vandaag zondag, we gaan vandaag uh, hebben we in een kerk een uh, vredesviering. Ja. Yeah. Um, en. Um, we hebben gisteren onze ambassade van vrede geopend. Uh, dat was hier op een andere plek in Amersfoort. En zo gaan we eigenlijk iedere dag naar een uh, ander gebouw in Amersfoort. En dan hebben we of een, uh, een avonddiscussie uh, over uh, bijvoorbeeld Syrië. Uh, aan van de woensdag hebben we die uh, Syrische gast bij ons in Amersfoort. Yeah. En dan praten we met hem uh, over, uh, over de oorlog in Syrië en wat wij in Nederland nou kunnen doen voor uh, mensen zoals hij. Ja. En, en zo hebben we eigenlijk iedere, iedere avond iets. Uh, en ja, daarmee proberen we dan ook wat publiciteit te krijgen, zodat we natuurlijk uh, ja, alle mensen in Amersfoort in dit geval uh, ervan bewust maken van hé, hey, uh, kom eens uit je luie stoel en doe wat uh, voor de vrede. Ja, maar oké, okay, uh, week van de vrede. Maar ja, wat kunnen we dan eigenlijk allemaal met die actie doen? Want ja, het is niet zo dat we met z'n allen in één keer na die week vrede kunnen creëren. Nee, dat is ook zo. Nee, waar je eigenlijk mee moet beginnen is uh, met uh, ja, uh, je ervan bewustzijn. Uh, en soms zijn het hele kleine dingen die je kan doen. Uh, je kan bijvoorbeeld naar een website gaan. Uh, we hebben nu een hele actie voor Syrië opgezet via Adopt a Revolution. Kun je een paar hele concrete uh, programma's... Uh, Adopteren, zeg maar. Dus er uh, is een school in, in Aleppo, die uh, stad waar uh, die activist vandaan komt. En daar wordt onderwijs gegeven aan uh, kinderen. En dat onderwijs wordt gegeven aan uh, moslimkinderen, aan christelijke kinderen, aan nou ja, waar je ook maar vandaan komt. En het is gemengd onderwijs. Nou, dat mm -hmm. is gewoon een heel goed initiatief, wat nu uh, daar is. Uh, nee. Het brengt. Kinderen bij van hey, uh, wees niet bang voor elkaar en ook al ben je van een ander geloof, uh, je kan gewoon respect hebben voor elkaar. Dat is zo belangrijk dat ja. die kinderen dat nu En weer, al die kleine uh, beetjes die, die helpen dan om, uh, om dat kleine beetje uh, vrede te, te precies. krijgen. Precies, ja, je kan beter iets doen dan helemaal niks doen. Lijkt me duidelijk. Helma Maas, uh, dankjewel. Ja, graag gedaan. Van het ministerie voor. Uh, de vrede. Um, de, ja, vrede betekent voor iedereen wat anders natuurlijk. Um, wat betekent vrede voor jou? We vragen het even op straat. Ja, lief zijn voor elkaar. Hè? En uh, ja, dat de mensen meer eensgezind worden met elkaar. En dat de mensen nog... Heel veel voor elkaar over hebben, dat hebben ze in deze tijd nu. Uh, respect voor met elkaar omgaan denk ik, zonder uh, geruzie en uh, andere dingen. Ja, leven in een land waar je alles kan en alles mag, zonder daarin tegenhouden te worden door anderen. De, de vrijheid dat je kan doen en laten wat je zelf wil en dat je zelf je eigen toekomst kan bepalen. Met elkaar kunnen leven, zonder irritatie, zonder vervelende dingen en geluk met elkaar. Uh, dat ik veilig over straat kan lopen binnen, ja, binnen mijn leefomgeving. De belangrijkste definitie volgens mij van vrede is dat Ieder mens vrede met zichzelf heeft. En als dat zo is, dan ziet de wereld er heel erg anders uit. Ja, dat je ja, aardig bent voor elkaar. Dat uh, mensen met elkaar goed kunnen samengaan, goed kunnen samenwerken en niet zozeer conflict opzoeken, maar proberen in coöperatie met elkaar uh, om te gaan. Van Vrede naar Leidse koffieshops. Want die mogen waarschijnlijk hun eigen handelsvoorraad kweken. Op die manier wil de gemeente criminaliteit bestrijden. Want wiet is natuurlijk al legaal. Maar de inkoop ervan, ja, dat is een, een grijs gebied. En zeker ook het, het kweken uh, om het te verkopen, dat ook. Esme van BNN University vraagt zich af... Uh, of koffieshop-eigenaren hier hetzelfde overdenken. Nu ik toch in de koffieshop ben... wil ik eigenlijk ook wel even leren hoe ik een jointje ga draaien. En dan gooi je gewoon... Een beetje wit En dan draaien, draaien, draaien. Rustig aan. Ja, gaat het en dan... goed? ja dat gaat wel goed. Hij is uh, klaar, dan ga ik blowen. Zouden wij zelf al heel erg blij mee zijn... omdat je namelijk alles uit het grijze gebied gaat halen waardoor een aantal mensen een stuk veiliger hun werk zouden kunnen gaan doen. Dus dat zou super zijn voor ons. Sowieso een voordeel, omdat je natuurlijk zelf weet hoe je het gaat kweken... wat, wat voor bestrijdingsmiddelen je gebruikt of je bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dus het is veel makkelijker controleerbaar voor degene die het afneemt... wat er allemaal voor rommel in is gegooid. Dus dat, dat zou wel een heel stuk fijner zijn voor ons. En zou de wiet duurder of goedkoper worden? Ik denk dat uh, wie het goedkoper wordt, omdat je namelijk Pieter een aantal mensen er tussenuit gaat halen. Dus hoe dichter je bij de bron zit, hoe goedkoper het eindelijk, eindelijk wordt voor, voor de afnemer. Als we het legaal mogen telen, dan moet dat ook fiscaal verantwoord zijn. Dus dan gaat er ook btw over. Kan het duurder zijn? Daarnaast moet je veel meer mensen inhuren, kassen laten bouwen, het, het hele proces opbouwen. En um, dat, daar gaat miljoenen in zitten. Dus... Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, want het kan zijn dat de prijzen dan omhoog gaan. Nou, op dit moment worden koffieshops eigenlijk gedwongen om product wat ze aan de voorkant uh, legaal verkopen in Nederland, aan de achterdeur illegaal in te kopen. En dat is een situatie waar GroenLinks graag vanaf wil. En wat is jullie voorstel precies? Een hele brede meerderheid inderdaad. Die, die zag er wel iets in om coffeeshops dan zelf hun uh, wiet te laten verbouwen. En dat betekent eigenlijk dat ze dus niet meer gedwongen zijn om aan de achterdeur uh, met zware criminele zaken te doen, maar zelf een kleine voorraad mogen aanleggen. En dat de gemeente, dat heeft ook een groot voordeel voor de volksgezondheid, kan controleren dat dat op de sterkte is zoals we dat in Nederland nog legaal vinden. Want wat je ziet nu is dat uh, wiet vaak ook een sterkte krijgt... die eigenlijk met softdrugs niet zoveel meer te maken heeft. Dus je kunt ook daar een uh, groot probleem oplossen. En dat was een hele... Joint, het is uh, zes minuten voor zeven. Je luistert naar Start uh, op Radio 1. Goedemorgen, uh, het zit er uh, bijna op, maar dat betekent uh, dat we sowieso ook straks dit is de zondag hebben. Even uh, wat, wat, wat leuke dingetjes nog terugblikken van de uitzending. We hadden het over ouder worden. Erik zat in de auto om zijn vriendin op te halen van een feestje. En hij voelde zich ineens al heel oud. Toen ik stel ik hoorde, terwijl ik nu in de auto gesproken ben, om vijf uur de ochtend... Met mijn nog een slaapgegeven hoofd. Mm -hmm. Ben ik toch wel even geconfronteerd met het, uh, met het idee. Ja, ik <laughs> heb gewoon de hele avond uh, lekker staan feesten. En uh, ja, uh, ik, uh, ik kan het gewoon niet meer. Ik, ik handel het gewoon niet zo goed meer. zeg maar En uh, Martijn van BNN University ging langs bij misschien wel de leukste buurtjes van Nederland. Uh, om ook een goede buur te worden. hielp uh, Martijn de Apeldoornse superburen even in de tuin. Rond de Hortensia kan ik wel wat weghalen. Hè? Ja, daar kunt u wel wat weghalen. Ja, er staat heel veel. En zo zit je dan in het firmament ineens op je knieën onkruid te wieden. Het buurgevoel is nu al aanwezig, moet ik eerlijk zeggen. En volgende week begint seizoen 7 van de comedy-serie The Big Bang Theory. Seriekenner Gerrit Jan Koyman wist wel waarom Chuck Lorre, de bedenker van de serie, zo succesvol is. Nou, waar hij heel erg goed in is, is uh, uh, uh, eigenlijk zichzelf uh, projecteren in die karakters. Namelijk, hij is op zich heel leuk en aardig, maar hij is ook ontzettend zuur en een beetje naar af en toe. Uh, en ik denk dat dat heel goed werkt. Hij weet heel goed om iets heel gezellig te maken, maar aan de andere kant zit er toch altijd een soort scherp randje aan. En hij heeft daar gewoon in. Een soort magic touch die schijnbaar uh, heel goed werkt. Zo direct uh, na het nieuws van 7 uur. Dit is de zondag met Embert Messelink. Twee keer in het jaar. Ik voel me heel speciaal dat Goedemorgen. jij de ene keer bij mij zit. En wat uh, heb je vandaag? Ik ga een uurtje praten met Ivan Wolvers. Hij is arts. Um, maar wat bijzonder is, is dat hij al 12 jaar prostaatkanker heeft. Zo. Wekelijks doet hij verslag op internet van hoe hij daarmee omgaat. Mm -hmm. Hoe hij daarmee leeft. Ook hoe het zijn leven stempelt. Is daar zeer open over. We gaan er vandaag over praten hoe hij met die ziekte omgaat. Jeetje, lijkt mij heel naar om te hebben. Ja, en het aparte is dat hij op die weblog, zijn laatste weblog, zegt... ik ben toch iedere keer weer blij na zo'n week voor de goede dagen en voor de droevige dagen. We horen het zo direct allemaal bij Embert Messelink bij Dit is de Zondag. Voor nu start, klaar is Kees en tot volgende week. De slag om de Noordpool is begonnen. De Russen willen daar olie winnen en hebben actievoerders van Greenpeace gearresteerd. Hoe loopt dit gevecht af? Maandag gaat de film De Nieuwe Wildernis in première. Wij zijn in de Oostvaardersplassen met maker Ruben Smit en initiatiefnemer Lex Harding. Maar als je echt de hoogtepunten wil zien, dan moet je naar de bioscoop. We doen onderzoek naar de onderwaternatuur van de Noordzee. Uh, er zitten anemonen op, zeepokken, mosdiertjes. En de verkoop van fouthout is sinds een half jaar verboden. China is de grootste importeur en exporteur van illegaal hout ter wereld. Is illegaal hout echt uit de winkels verdwenen? Radio 1, straks van 8 tot 10. Vroege vogels. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.